Met het de politie heeft een de man uit deurne ondervraagd over een aanrijding in Helmond. Daar werd afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden op een oversteekplaats. De jongen van 17 heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. Hij kon zich niets herinneren. Waarschijnlijk was hij aangereden en was de dader ervan doorgegaan. De man van 27 uit deurne meldde zich in de loop van de dag bij de politie: zijn auto is in beslag genomen. Sinds de start van de tegenaanval op Rusland eind augustus heeft de Oekraïne bijna 12.000 vierkante kilometer land heroverd in de zuidelijke regio Gerson. Dat zei militaire woordvoerder op de nationale televisie. Ook in de regio Lugansk meldt de Oekraïne vooruitgang. Het leveren heeft daar naar eigen zeggen zeven dorpen en steden heroverd.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 De brandstoftekorten in Frankrijk worden steeds nijpender. Door stakingen bij raffinaderijen heeft inmiddels bijna een derde van de tankstations voorraadproblemen. Daardoor ontstaan lange rijen op plekken waar nog wel LPG, diesel of benzine te krijgen is. Bij twee raffinaderijen en een opslaglocatie heeft een groot deel van het personeel het werk neergelegd. Vanwege de hoge winsten van het bedrijf eist de vakbond een salarisverhoging van 10%. In Almere is vandaag de Floriade afgesloten. Het wereldtuinbouw-evenement leverde de stad een verliespost van bijna 100 miljoen euro op. De Floriade trok niet de beoogde 2 miljoen bezoekers. De teller blik steken op een kleine 700.000 bezoekers. De laatste week was het nog vrij druk dankzij kortingsacties. Terrein zal nu worden omgevormd tot woonwijk. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht koelt het af door de graad of 6. Morgen vanuit het westen middags wat regen, later weer zon en maximaal 18 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Typisch lammens met gerlammens. Lammens. La la.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 Beniet met volle teugel lukt de dag zoveel je kan. Het om de terre blixt het te en het regen met de spieren tot de stompen op verzuiven als de enige manier om de juiste koers te varen. Met de wind in onze rug. Geniet met volle teugens, zullen tijd, om hart te En om de terre te spieren. het en het regen met de spieren voor de stompen. Op verzuipen als de enige manier om de juiste koers te varen. Zulke tijd komt nooit terug Om de juiste koers te varen En de wind in onze rug Geniet met volle tijd Zulke tijd komt nooit terug en sinds alweer de 58ste editie van Typisch Lammers. En het dondert en het bliksemt op je radio met Guus Dus Laten we maar hopen op wat beter weer in dit vroege najaar met al die nattigheid. Brrr. De tijd van gezellige terrasjes is helaas voorbij. Tenminste, als je nu niet op Ibiza luistert. Dat kan natuurlijk. Maar ja, daar maken we er maar een extra vrolijk uur van vandaag. Een gezellig uur. Extra gezellig met mooie, gevoelige platen. Zoals de volgende van My Michael Jackson en het gevoelige earth -song. eigenlijk, Earth song, van Michael Jackson. Zo mooi, zo zuiver... gezongen. En het was ook zo'n lieverd. Het was echt een schat van een jongen. René Vrogen zie ik op tv de laatste tijd weer. En hij gaat al meer lijken, vind ik... op zijn vader, Bollejan, die ik goed gekend heb. En die zong altijd... en die speelde accordeon in zijn kroeg... Bollejan. Ik nog goed dat zijn zoon René daar op een piepklein podiumpje zong... en hij zei toen tegen mij Ger... je denkt toch niet dat ik hier over tien jaar nog zit, hè? Hij heeft woord gehouden. Niet lang daarna brak hij door met de Hollandse meezinger... een kopje thee, een plek onder de zon. Luister naar het gevoelig liedje van hem, Love, Leave Me...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 Stem heeft hij toch, hè? Katie Melua, mensen, kent u die? Ze is er in Georgië geboren... Aan de kust en op achtjarige leeftijd... ging ze verhuizen met haar ouders naar Belfast in Noord-Ierland. En later kwam ze in Londen terecht. Dat kwam allemaal doordat haar vader een beroemd hartspecialist was... die telkens door andere ziekenhuizen gevraagd werd. In Londen ging Katie Melua naar de School for Performing Arts. En deze door de muziekindustrie ondersteunende school... stond bekend als leverancier van beroemde artiesten. In 2003 werd Katie Melua ontdekt... Tijdens een show door Mike Bett. Die kent u nu wel, zelf zanger en tekstschrijver, arrangeur en producent. Hij was op zoek naar een zangeres met aanleg voor jazz en blues. En dat werd Katie Blue. En We gaan luisteren naar het prachtige Wonderful Life. Here I go out to see again the sunshine my head and dreams hang Wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. Look at me standing Here on my own again Up straight in the sunshine It's a wonderful life. Het is een prachtig leven. Voor zo'n zangerijs met zo'n stem het is het helemaal een prachtig leven. Ik hoop dat jullie ook allemaal een prachtig leven hebben daar. In Thailand waar je luistert, of in Haarlem, of in Den Haag, of in Heemsteden, waar je ook bent. Welkom bij Typisch Lammers. Daar luister je naar als je voor het eerst luistert. Dit is een programma typisch van mij. Ik draai wat ik mooi vind en of het nou hoort of niet. Het is gewoon zo. Um, we gaan naar Tjal Asnavour, die draai ik vaker. Hij is in 1924 geboren als zoon van Misha Asnavourian. Zo heette hij dus eigenlijk. En hij groeide op in Armenië, hij is een Armeen. En uh, op een gegeven moment gingen zijn ouders een uh, visum aanvragen voor de Verenigde Staten... en op doorreis in Parijs bleven ze steken, want zijn vrouw bleek zwanger van... Charles Navour. En na zijn geboorte vonden ze het zo prettig in Parijs... dat ze daar zijn gebleven. Zijn vader ging optreden als zanger in restaurants... en opende later zelfs een Kalkatisch restaurant... waar later Charles weer erin optrad. Net als bij Bollian uh, ja, ja. René Vroger eigenlijk. Precies nog wel een ander niveau misschien. Moer je daarmee? Goud van Ger. Je m'y accroche mais je glisse Lentement vers ma destinée Thuis voor een interview een keer. En later heb ik hem nog eens geïnterviewd in het Amstel Hotel hier in Amsterdam. Geweldig aardige intellectuele man. Iemand die ik ook goed gekend heb, dat is Louis van Dijk. In 1964 al studeerde hij cum laude af in klassieke piano. Maar hij ontwikkelde zich als jazzpianist met Oscar Pietersen als grote voorbeeld. Hij werkte samen met Ramse Schaffi en Lisbeth List... in het ensemble Schaffi Chantant en latere jaren trad hij vaak op met Pim Jacobs... en Pieter van Vollhoven onder de naam Gevleugelde Vrienden. Hij produceerde heel veel platen als trio, quintet en kwartet... Louis van Dijk in samenwerking met talloze grootheden... als Rogier van Otterlo, Thijs van Leer, Toets, Tiemans, Pim Jacobs trio Rita, Rita Reis Jodie Pijper en Dick Bakker het beroemde orkest op een gegeven moment in augustus 2017 werd de ziekte van Alzheimer vastgesteld en toen vroegen ze hem in een interview of hij nou nog uh, wel kon spelen eigenlijk, toen zei hij ja want mijn muziek gaat niet via mijn hoofd maar via mijn hart enkele maanden later ging hij naar het Rosa Spierhuis en hij stierf op 12 april 2020, deze geniale prachtmuzikus Louis van Dijk. We gaan lekker chillen met Le Vent et la Jeunesse. Oh, lekker chillen met Ger. die meid allemaal gepresteerd heeft, die Ilse de Lange. Eigenlijk heet ze Anouska de Lange in Almelo geboren. Tien Edisons heeft ze gehaald... waarvan twee in 2015 als liedzangeres van de Common Limits... En haar albums bereikten 18 keer platina. En ze werd tweede met het Eurovisie Songfestival in 2014 samen met Waylon. We gaan naar Kayak een band die in 1972 werd opgericht... door Tom Scherpenzeel en Pint Koopmans. Ze waren schoolvriendjes, hadden daar een groepje, High Tide Formation. Maar toen ze met Rut Russelers Queen om de markt kwamen... werden ze gezien als de beste Nederlandse popgroep ooit. Ze hadden een hele gekke manager, Frits Hiersland... Die man was echt gek, die uh, belde op een gegeven moment alle roddeljournalisten en gewone journalisten op... om naar Fonogram de platenmaatschappij in Hilversum te komen, want er zou een, uh, iets gebeuren. En hij kwam in zijn Rolls Royce, hij had namelijk ruzie met die platenmaatschappij... en die reed die te pletten tegen de muur van... De platenmaatschappij. Later is hij bij Ronnie Brunswijk gekomen. In het leger, zou ik maar zeggen. Een rare vent. We gaan luisteren naar Kayak en Russeless Queen. Herinneren ja, u zich deze no Kajak, een van de beste groepen die Nederland ooit gekend heeft. Na 60 jaar in een enorme carrière... nam Rob de Nijs onlangs afscheid in een bomvol psychodoom. Het 79-jarige Poppy Koon die zong opnieuw al zijn hits... Alles wat Adem heeft en Bangerhard zijn eerste. Nummer 1 hit, gek genoeg, na jaren was dat... Ja, Parkinson heeft die ziekte en zijn vrouw Henriette de die zei dat is de dief van ons leven. Ze hadden een prachtig leven met z'n drietjes. Maar uh, daar kwam een einde aan door die rotziekte. We gaan luisteren naar het mooiste liedje van Rob de Nijs. En zo fotografisch mooi, foto van vroeger.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 Het circus genomen en brandweerman worden als het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Die spinnen haast.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 Van de wereld was niet groter dan de vloeren van vader. Ik kon hem met mijn vingertje om zijn as te laten draaien. Die in mijn hart hartverlanging... Eerste nummer 1 hit scoorde die in 1996 met banger hart. Geschreven natuurlijk door zijn ex Belinda Muldijk. We gaan naar Karsu met haar Turkse roots. En weer een wereldster die geboren is op het podium van de kroeg of de, het café van haar ouders. Net als bij Bollian en René Froge, zou ik maar zeggen. We horen het vaker in deze uitzending. Dus als je beroemd wil worden moet je ouders hebben die een café hebben of zo bij Evenblij, trouwens. Dat programma Evenblij maakt vrienden. Dat is een heel leuk programma. Die maakt à la... Uh, uh, hoe heet die nou? Geen idee. Nou. Kijk geen tv. Nee. jij ja, kijk geen tv. Nee. Nou ja, in ieder geval maakt hij uh, schitterende portretten. En nu bleek hoe Carsoe... Uh, hoeveel die ouders betekend hebben, ze verkocht hun restaurant aan zich, om zich helemaal te wijden aan de carrière van hun dochter. En ook zagen we het perfectionisme van Karsou tijdens een groots optreden. Ze checkte alles tot in de kleinste details. We gaan naar een hittip van mij, Karsou. En uit Hazes is de basis Sorry. Hittip van Ger. MUZIEK Sorry, wat ik je zeggen wil is sorry, maar jij gaat weg, het is voorbij. Ja. Zijn vrouw, gaan we naar Joan Baez, de protestzangeres. En een applaus komt nog even. En uh, die zingt onder, onder één melodie eigenlijk één refrein. En het is uh, georchestreerd door Ennio Morricone. De Italiaanse componist, orkestrator en dirigent en trompetist. Hij maakte muziek voor meer dan 500 films en televisieseries. En die componeerde die dat was allemaal even mooi... En we gaan luisteren naar die gekke combinatie Dome en Here's to You. Goud van Ger. Dit mooie liedje wat uit één refrein bestaat. Gekufferd door de Shepherds. Helen Shepherds, die zon Kom, ga mee, vergeet wat er is. Kijk en zie de wereld van ons. Zo ging dat. Ja, ik weet het allemaal. Mensen, het mooiste liedje ooit eigenlijk komt van de Beach Boys. God Only Knows. Maar we gaan nu naar een totaal andere... Versie luisteren, namelijk vertolkt door David Bowie. Hij maakte zijn eigen versie van die ook heel erg stemmig en mooi is. Luister naar God Only Knows van David Bowie could show nothing to me So what good would live in me God only knows what I'd be without you I may not always love you But as love still answers op het noorden, je hebt me Niet te veel gezegd, nee niet mooi zeg. Nancy Boyd, die heet eigenlijk Nancy Bruinogen. Een Belgische en ze had voornamelijk in de jaren 80 succes. Eentje, eentje was er in de top 40, let's hang on, 1987. En toen heette ze, die, die, heette ze Nancy Boyd en de Capello's. Ze heeft ooit een single opgenomen, Summer Wine, met Demis Roussos In 1986 dat was een productie van Veronica's Atje Bouwman. We gaan luisteren naar Nancy Boyd en Maybe I Know.